Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zet leden onder druk om zich aan de officiële lijn te houden. Dat blijkt uit een brief van z.n. voorzitter Rauwvoet aan zorgverzekeraar DSW. Daarin schrijft Rauwvoet dat DSW zich beschadigend uitlaat over andere zorgverzekeraars. Door onder meer te schrijven over onmaatschappelijk hoge winsten bij andere zorgverzekeraars. DSW-directeur Oma heeft tegen Rauwvoet gezegd dat hij de brief belachelijk vindt. Staatsloterij heeft nog steeds last van fouten in de beveiliging van het loterijsysteem. De kansspelautoriteit heeft de loterij opgedragen binnen drie maanden de beveiliging te verbeteren. In september begon een onderzoek nadat onder meer was gebleken dat de loterij in januari minder had uitgekeerd dan de bedoeling was. Daarnaast maakte bij de Koningsdagverloting meer loten deel uit van de trekking dan er waren verkocht.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 Een opname uit 1928. Het is vandaag officieel dinsdagochtend 25 november 2014. Onderweg zometeen Frans Biese, ook Ronnie Tomer komt eraan. Maar eerst die Bobby Klein met Volendamse Jodelaar. at the Avent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 Johnny en daarvoor hoorde u Ronnie Tober met Roze voor Sandra. De volgende artieste is uh, geboren als Hendrikje Imka Bijl. En u kent haar natuurlijk als Imka Marina. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Is natuurlijk een Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar twee voornamen: Imka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 In de, nam het, in de jaren die volgden nam het succes af... maar ze bleven graag gezien de gast in het Nederlandse snobbelcircuit. Imca Marina is behalve zangeres ook buitengewoon... ambtenaar van de burgerlijke staat. En u kunt nog steeds kunt u zichzelf laten trouwen door Imca Marina. Dus als je fan bent van Imca Marina... dan doen ze nog regelmatige mensen in het huwelijk treden. En u hoort nu in hit uit 1972. Imca Marina met vakantie voorbij. Een trouwring en een huis. En wil je me kussen? Zorg dan onder de... We no. Avond in het duister ging. Een, een bescheiden hitje met nog bedankt voor die fijne jaren. Samen met Karin had hij in 1988 ook een klein hit als het duo Aad en Karin. Deze plaat is nooit een groot hit geweest, maar wel een leuke plaat. Zijn naam was Aagje. En daarvoor horen u de Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. Onderweg zometeen Janette van Zutphen. Ook Annie Palme en Joop van Maro komen voorbij. Maar nu is Johnny en Miri met de taxichauffeur. Ze staan weg.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 en zeker niet.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 Muziek van Jeannette van Zutphen met Bonjour, Mon Amour... en daarvoor Annie Palme en Joop van der Marel met Samen. De volgende formatie is opgericht in 1945. zijn de Spelbrekers, een Nederlands zangduo bestaande... Theo Rekers en Hugo Kok. De heren hadden al uh, elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek... waar ze toen de tijd te werk gesteld werden. En in 1956 braken ze door met het liedje Oh, Wat Ben Je Mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka, maar dat kregen we... Het Songfestival, geen enkel puntje. En een hit wat niet echt een grote hit is geweest. Maar wel een leuke plaat. 1,98 meter lang. U hoort nu de spelbrekers op CFM Zandvoort. Toen ik jou voor het eerst ontmoette en jij me uit de hoogte groette... werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want behalve zomers ben jij van hoofd tot aan je voeten... ook nog 1,98 meter lang.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 Het is een grote moment dat ik heb gekend toen ik je kussen wou Maar ik denk altijd weer aan wat jij die avond zag gestorven zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij Want ik kan niet leven zonder jou Sla je armen zo Omdat toch alleen van jou maar ik voel me zo alleen Iedere dans Iedere dans Is een kans dat ik vraag Zeg wil je niet graag altijd bij me zijn Iedere dans Want je weet Ik vergeet nooit de dag Waarop je zag in de maanenschijn En ik denk Met Dans nog eenmaal met mij. En ook hoor u Peter wij voorbij komen met Je wordt Ouder Papa. De volgende dame is geboren als Hendrika Sturm. Maar u kent haar natuurlijk als Rita Corita. Veel gedraaide plaat ook in dit programma bij CFM Zandvoort. Ze is geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beeksbergen op 24 december 1998. Nederlandse zangeres. Ze is dus 81 jaar oud geworden. En in 1972 deed ze nee, mee aan het Nationaal Songfestival in de Nederlandse voorronde van. Voor het Eurovisie Songfestival. En ze behaalde met het lied Carnaval de vierde plaats. En in 1979 had ze nog een klein lid met uh, het nummer Kant aan mijn broek. Ze trad vaak op in het land en was een, een veelgeziene gast in het Trosprogramma. Natuurlijk op volle toeren. Ze speelde een bijdel in de Nederlandse speelfilm Geen Paniek uit 1973. En in de Belgische speelfilm Verbrande Brug uit 1975. En ze was bekend als uh, panelid van de Berend Boudewijn Quiz in de jaren 70. En u hoort er nu met die grote hit Koffie, Koffie, lekker bakkie koffie. En dit natuurlijk uit 1988. 58.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 Met gebroken harten en ook hoor je nog Rita Corita natuurlijk. Met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Het zit erop. Zometeen zie je Wens je nog een hele fijne week. En als je het programma nogmaals wilt beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Wens je nog een fijne week en misschien tot volgende week. Ik laat u achter met Mike Vincent en met OO Julie. En graag tot de andere keer. Tot ziens. Zij was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 Los EN Wil ik jou? Wie biedt aan Wil ik jou? Alleen maar als voor.